In het voorjaar van 2011 wordt de gedoogconstructie nog ingewikkelder. In de nieuwe Eerste Kamer is de steun van de SGP nodig... om een meerderheid te krijgen. Als je een grote verantwoordelijkheid op je schouders krijgt... dan ga je des te meer met beide benen op de grond staan. De gedoogconstructie lijkt goed te werken... totdat de Griekse schuldencrisis uitbarst. Hij speelt en zijn kabinet speelt met vuur... omdat hij geld geeft aan de Grieken wat we nooit meer terugzien. En hij kan het hebben over voorwaarden van het IMF en noem maar op. Het is allemaal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 Eind 2011 wordt duidelijk dat het begrotingstekort zo snel oploopt... dat er nog veel meer bezuinigd moet worden. En Het is ook duidelijk dat we ons schrap moeten zetten om overeind te blijven. Want ook al kunnen we de kracht van de storm nu nog niet bepalen... we kunnen ons wel er zo goed mogelijk op voorbereiden. Wilders wil wel meedoen, maar eist vooraf dat er 4 miljard wordt bezuinigd op de ontwikkelingssamenwerking. Dit is voor ons een heel belangrijk punt. Dank u wel. Die eis laat Wilders vallen. De drie partijen sluiten zich zeven weken lang op in het katshuis. En wat we niet gaan doen is elkaars verkiezingsprogramma's oplezen. Want die kennen we. We gaan proberen eruit te komen. De gedoogconstructie overleefde vele akkefietjes. Over bijvoorbeeld het asielbeleid en over het polen -meldpunt. Maar uiteindelijk strandt het kabinet Rutte door onenigheid over de miljardenbezuinigingen. Het eind van het kabinet Rutte 1. We gaan even naar Hans Andriga terug bij de SGP... want daar gaan alarmbellen af in Den Haag. Hans, letterlijk. Ja, dat klopt. Toen ik uh, met Kees van der Staaij uh, aan het praten was... Uh, zag ik al wat mensen naar buiten lopen. Ze werden wat onrustig. Kamers werden ontruimd. En behalve een politieke brandmelding... hebben we nu ook een echte brandmelding uh, gehad. Uh, wie kan ik hier even over spreken? Wat is precies de melding geweest? Wat is de melding geweest? Een, brand, een brandmelding binnen het... Uh... Maar voor zover ik kan beoordelen is het een uh, loze alarm. Een loos alarm. Oké, okay, niettemin is de Haagse brand weer onderweg... want uh, liever een keer voor niks heen en weer gereden... dan dat je te laat komt en er een grote brand is uitgebroken. Een beetje consternatie, naast de politieke dus ook een echte brandmelding. Nou, nu waar dan in ieder geval vooral de spreekwoordelijke vonken van afspringen... proberen dus kalm te blijven. Dat gaan we doen vanmiddag ook, ook bij de EO. Elsbeth en Thijs zitten klaar voor dit is de dag, want jullie gaan gewoon aan de slag. Ja, en ook gewoon verder met de politieke crisis. Bij ons stond en Arie de te gast, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Met hem gaan we praten over de ontstaande situatie... Uh, uh, Situatie. En ook Elko Brinkman, hij is fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. En ook voorzitter van uh, Bouwend Nederland. Verder Elvire Geurings, hij is staatsrechterskundige. En uh, ook nog uh, uh, iets anders, iets heel anders, chefkok Albert Kooi. Maar nu eerst het nieuws van twee uur.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 Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl. Leonard Cohen live in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Extra concert 22 augustus. Een bijzonder decor, een bijzonder optreden. 21 en 22 augustus. Ticketinformatie op Amsterdam.nl. Dit is Radio 1, het NOS-journaal, Job Boot. Premier Rutte doet op dit moment aan koningin Beatrix verslag... van het kabinetsberaad over de politieke situatie. Na nou, voorluit zal hij het ontslag van zijn kabinet aanbieden... nu het katshuisberaad is mislukt. Officieel is alleen meegedeeld dat hij de koningin informeert... De Kamer houdt morgen een debat. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat er snel verkiezingen worden uitgeschreven. Maar wanneer dat zal zijn, dat is nog onduidelijk. Meest genoemde mogelijkheden zijn september en oktober. Tussen het moment dat de Kamer wordt ontbonden en de verkiezingen... mogen maximaal 83 dagen zitten. Nederland zal laten zien dat het een solide financieel beleid kan voeren. Dat heeft minister De Jager gezegd na de kabinetszitting... over de politieke situatie van vanmorgen. Zonder te willen ingaan op de precieze status van het kabinet benadrukte de jager dat ook de demissionaire kabinetten forse maatregelen kunnen nemen. In 2010 heb ik als demissionair minister van Financiën bij elkaar zo'n 6 miljard euro bezuinigd, zei de jager. Volgens hem is het in het belang van alle mensen in Nederland dat de boel niet op zijn beloop wordt gelaten. Hij hoopt dat de Kamer daaraan wil meewerken. Het BISDOM Den Bosch verkeert in financiële problemen. Het BISDOM ontslaat 13 van de 32 werknemers. Volgens het bisdom komt er steeds minder geld binnen en is daarom een grote reorganisatie nodig. We zien gewoon afnemende kerkbetrokkenheid. Dat vertaalt zich dus ook in onze opbrengsten. Daarnaast is de kerk ook afhankelijk, zowel de is als de bisdommen, van rendement of vermogen. Nou, dat is op dit moment ook minder dan dat ooit is uh, geweest. Is. En uh, ja, dat maakt gewoon dat we richting toekomst echt de tering naar de neering moeten, moeten zetten. Door de reorganisatie houdt het Bisdomblad na 90 jaar op te bestaan. Ook de afdeling kerkelijke kunst wordt opgeheven. Het bisschoppelijk Archief blijft bestaan, maar is straks niet meer openbaar. Het bisdom den Bosch ziet deze maatregelen als de enige manier om financieel gezond te blijven. De Europese Unie schort de meeste sancties tegen Birma een jaar op. De EU zegt dat het met de maatregel de democratische hervormingen in Birma wil stimuleren. Door het opschorten van de sancties mogen bedrijven straks weer handel drijven met Birma. Ook komt het land in aanmerking voor ontwikkelingshulp en buitenlandse investeringen. Het wapenembargo tegen het Aziatische land blijft wel van kracht. De Europese Unie had al aangekondigd dat het over een versoepeling... van de sancties tegen Birma zou nadenken na de verkiezingen van begin april. Oppositieleidster Aung San Suu Kyi won toen een parlementszetel. Het weer. Bewolkt en hier en daar een bui. Later vanmiddag overal regen. Temperatuur vandaag rond 13 graden. Ook morgen geregeld buien. Het wordt dan 12 graden.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 EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteken. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Uiteindelijk heeft hij vanmorgen overleg gehad met zijn fractie... en daar is de conclusies getrokken dat zij de resultaten niet voor hun verantwoording kunnen nemen. Kijk, nieuwe verkiezingen liggen natuurlijk op zich voor de hand nu. Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Goedemiddag. Moet u niet in Den Haag zijn? Ja, dat moet ik zeker. Dus ik ga ook snel weg. <laughs> maar tot half drie blijft u even bij ons te gast? Nee, er is vanmiddag nog weer een overleg en daar kan ik uh, bij zijn. Uh, okay. Als ik half drie trek. Ja. Ook de gast is Elvier Geuring. Zij is uh, staatsrechtgeleerde aan de Vrije Universiteit. Even los van het feit dat het economisch natuurlijk allemaal niet zo goed uitkomt. Staatsrechtelijk is het heerlijk lijkt me of niet? Staatsrechtelijk is het heerlijk. Hoewel ik me kan voorstellen dat, dat het voor politicologen nog leuker is. Uiteindelijk is het voor een staatsrechtgeleerde ook... Speculeren op dit moment. Voor politieke uh, toch ook? Zeker, zeker. Alleen uh, staatsrechtelijke regels uh, zijn er maar beperkt, denk ik, in deze fase. Elko Brinkman, fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waar was u afgelopen zaterdag toen u het nieuws hoorde van het klappen van het katshuisberaad? Ik was uh, boodschappen aan het doen, ik moest een bepaalde spiegel uh, uh, ophalen en uh, had toevallig de radio uh, aan. Nou ja, de, de rest. Uh, Kent u ongeveer? Ja, en de spiegel viel in duigen of niet? Nee, hij was goed verpakt, gelukkig. Oh, ok. Hij is wel gevallen, hoor ik. Nou, het was een goedkoop spiegeltje. <laughs> okay. Chefkok Albert Kooi is ook de gast. Goedemiddag. Jij gaat er straks in de rubriek melk en honing ook over plof van hebben, maar dan van kippen. Je hebt wat bij je? Wat heb je bij je? Ja, ik heb een echte kip bij me en, een, en de plofkip. Maar ik heb ook eigenlijk, met hem voorgemaakt naar groenten. Ik heb ook een plof bloemkool meegenomen. Een echte biologische bloemkool. En die kippen die wij zien zijn ongeveer even groot. Mag ik al raden welke de plofkip is of nog niet? Nou, doe maar. Ik denk degene die net iets groter is. Dat is het niet. Hmm. En de bloemkool wel, toch? De grootste bloemkool? De grootste bloemkool, inderdaad. Onze dichter bij de dag is vandaag Egbert Overkamp. en Zijn gedichten over deze uitzending hoort u tegen drieën. En als u een vraag of een opmerking voor ons heeft over uh, politiek... of over kip of over bloemkool, ga dan naar de website. Dit is de dag. nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Arie Slob, fractieleider van de ChristenUnie. Uh, premier Rutte is net op Paleis Huis ten Bos aangekomen... om het ontslag van het kabinet aan te bieden. Enig idee wat, hoe dat precies gaat? Wat doet hij dan precies? Nee, ik zit er niet bij dus, uh, en we weten dat alles wat daar in dat paleis gebeurt, daar moeten wij over zwijgen, als we het zelf al een keer hebben meegemaakt. Maar hij heeft natuurlijk altijd op maandag... Uh, zijn overleg uh, met, uh, met Haar Majesteit. En ik denk dat hij natuurlijk nu wel even... iets meer tijd nodig zal hebben om uitleg te geven... van wat er allemaal gebeurd is. Want er valt wel iets uit te leggen, volgens mij. Aan de koningin? Nou, ook wel aan de koningin, ja. Want de koningin uh, maakt ook onderdeel uit van de regering. Dus uh, als er uh, ook uh, vergaderd is... Uh, dan... Uh, zal het kabinet heeft vergaderd... zal hij denk ik ook wel aan haar vertellen wat ze daar allemaal besproken hebben. Van Geurink, is dat inderdaad zo dat de koningin ja. dan ook zo'n premier... even overhoort als een soort schoolmeester? Of, nou, dat... of werkt het niet zo? Ik, ook ik ben er niet ja. bij. Nee. Uh, ik denk niet dat het zo gaat. Ik denk wel dat zij uit eerste hand wil horen uh, wat nu de situatie is... en ook wat er in de ministerraad is besproken. Uiteindelijk, als uh, de ministersploeg niet meer verder wil... Uh, dan worden zij uiteindelijk ontslagen bij koninklijk besluit. Uh, dat betekent dat het staatshoofd ondertekent en één of meer ministers, het zal de minister-president zijn, zal mede ondertekenen. Dus uiteindelijk, um, daar zit ook een formeel een rol voor het staatshoofd. Um, en maar wanneer is dat? Is dat nu of als het kabinet echt helemaal klaar is? Als het kabinet helemaal klaar is. Ja, dus nu gebeurt er feitelijk niks. Alleen dat hij zegt, jongens, we zien het niet meer zitten. Uh, we gaan ermee stoppen. Uh, ja. ja, uiteindelijk uh, zal uh, het staat zo vragen of uh, de ploeg wil aanblijven. En, en datgene te doen wat in het landsbelang noodzakelijk is. Kan ze ook vragen, uh, ga nog even door. Of ga op een andere manier door. Of ga op zoek naar andere partijen die je kon onder kunnen ondersteunen. Uh, kan dat. Uh, ik denk op het moment dat het al naar buiten is gebracht... Uh, dat uh, de ministersploeg daar anders over denkt. Uh, heeft het staatshoofd uh, heel weinig, en, en uh, eigenlijk bijna geen uh, positie meer om dat nog te zeggen. Nee, ze kan hem vragen de boel af te handelen. Ehm... Um... Ik denk wat er zou kunnen, ja, ja precies, om het af te handelen ja. inderdaad. Om de verkiezingen voor te bereiden. Uh, om datgene te doen aan de rijksbegroting. Uh, die uiteindelijk ook weer in september uh, wordt ingediend. Um, eventueel zou nog wel, maar dan denk je denk ik alweer aan een informateur. Zou nog gedacht kunnen worden aan een lijnpoging bijvoorbeeld. Ja. Um, Want meneer Slop, je zou ook kunnen zeggen. Je kan een nieuwe meerderheid gaan zoeken in de Kamer. Een gewoon meerderheidskabinet. CDA, VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie wordt wel genoemd. Is, is dat voor u een optie? Nou, Er zijn heel veel, op dit moment denk ik vooral theoretische mogelijkheden. Want de minister-president heeft al aangegeven dat zijn kabinet gewoon het ontslag wil indienen. Er zijn al veel partijen in de Kamer die ook hebben aangegeven dat ze verkiezingen willen. Dus we kunnen heel lang over dit soort opties gaan praten die in theorie zeker aanwezig zijn. Maar ik denk dat dat inmiddels wel achter ons ligt. Ik vind dat aan de ene kant ook wel jammer. Ik heb zelf steeds aangegeven, eigenlijk al weken geleden... Eén ding moet er nu gebeuren en dat is dat we de crisis aanpakken. Omdat die problemen zo groot aan het worden zijn. En heel veel mensen in het land dat nu ook aan de lijve gaan uh, ondervinden. Hè. Banen kwijt, uh, huizen niet kwijt, uh, zorgkosten die enorm stijgen. Dus we zullen daar iets aan moeten gaan doen. Ik heb toen tegen de minister-president ook gezegd... Van, probeer nu zo breed mogelijk in de Kamer ook draagvlak te vinden ja. voor een aanpak. Maar, maar hij, Dat kan nu alsnog, of niet? Nou ja, hij heeft zich toch weer achter die hekken teruggetrokken. En we hebben zeven weken tijd nu uh, is verloren maar hij gaan. is echt achter de hekken vandaan nu. Hij zal moeten. Ja, hij is, hij is er nu achter vandaan. Hij zal nu ook moeten, dus uh, dat zal ook voor hem even wennen zijn... dat hij weer op een normale manier gaat overleggen met, uh, met, met de complete uh, Kamer. Ja. Ik vind wel dat iedere partij, en de ChristenUnie heeft dat ook al aangegeven... dat we dat willen, uh, nu ook de bereidheid moeten hebben... even los van dat er verkiezingen zullen komen om nu als eerste... Uh, ook een bijdrage te leveren aan de aanpak van de crisis. En ik hoop echt dat het ons gaat lukken... om toch dan een wat breder draagvlak te krijgen... dan alleen de regeringspartijen die ook hebben aangegeven dat ze dat willen. Wat is er voor nodig bij u? Uh, wat moet de premier doen om het bij u voor elkaar te krijgen... dat u daarover mee wilt praten en over... Ja, over beslissen. Nou, laat hij nu allereerst maar eens een keer gaan doen wat hij beloofde toen hij aantrad en anderhalf jaar niet heeft gedaan, die uitgestoken hand. Dus, maar nu is het andersom. Hij zal onze hand moeten aanpakken, die ik hem al vele malen heb uh, toegereikt, omdat ik echt zag dat die problemen zo groot waren dat hij het op deze manier met deze constructie niet uh, zou gaan redden. Wij hebben zelf ook al een uh, crisispakket uh, naar buiten gebracht, een uh, ideale in crisistijd. Want ik vind ook dat we Nederland weer perspectief moeten bieden. Dat is uh, nu nog des te meer nodig nu uh, de politiek op zo'n toch wel verschrikkelijke manier bezig is geweest in de afgelopen tijd. Ja, maar dan heb heb je dus wel een, een Kamermeerderheid nodig... die ook nu nog voor de verkiezingen zijn echt verder wil. Ziet u die? Nou ja, ik hoor uh, Alexander Pechtold ook... Uh, als het gaat om de aanpak van de crisis verstandige dingen zeggen. Ja, er zijn mevrouw dingen in zijn programma die ik wat minder vind. Maar ja. hier is die, zegt hij die verstandige dingen. Ik hoor het ook Kees van der Staaij weer zeggen. Ik hoor mevrouw Sap ook wel iets zeggen. Dan heb je al maar ook de Partij van de Arbeid wil best nog wel een stuk verantwoordelijkheid nemen, Maar hoe dat er precies uit gaat zien en waar dat uiteindelijk toe zal gaan leiden... dat zullen we pas in de komende dagen in de Kamer kunnen vaststellen. En... Ook goed dat de minister-president nu bij haar Majesteit is, maar hij moet ook naar de Kamer. Hij zal in de Kamer zich moeten verantwoorden. Daar hoort het te gebeuren. De Kamer zal zich moeten uitspreken. Dat zal morgen dan gebeuren. Ja. En pas dan kan er volgens mij ook pas officieel sprake zijn van een, een ontslag van, van zijn kabinet. Want dat, kan dat, kan kan niet zomaar... in... dat kan pas als hij in de Kamer is geweest? Ja, hij moet, hij moet de de... ja, het kan altijd anders. Uh, want er is heel veel niet beschreven als het om dit soort situaties gaat. Maar het is wel gangbaar dat je ook de gang naar de Kamer maakt. Uh, en uh, ik hoop dat dat, nou, dat zal. Dat gaat gewoon dat dat, gebeuren, dat dat morgenmiddag ja. zal gaan gebeuren. Meneer Brinkman, hoopt u dat er een soort... Uh, nou, hoe, ja, hoe we het gaan noemen weten we dat nog niet... maar een soort tussenkabinetje komt... wat dan nu zo snel mogelijk die begroting op orde gaat maken? Ja, wat ik uh, hoop is, denk ik... wat, wat huurders en kopers en in het algemeen mensen in het land uh, hopen... dat er duidelijkheid komt. Hè? Ook in de, in de woningmarkt hebben we gezegd... we snappen allemaal wel dat je... ...iets zult merken van de crisis... ...maar probeer duidelijkheid te scheppen... ...en dat is volgens mij nog interessanter dan de vraag... ...hoe nou precies dat kabinet eruit ziet... ...met wat voor precieze formele opdracht... ...ik hoor hier Slob hier ook wel een beetje tot mijn genoegen zeggen... ...dat hij wil kijken samen met andere partijen... ...in de komende dagen, letterlijk dagen... Nou ja, ...waar je het inhoudelijk over eens kunt worden... ...dus ik geloof nou niet zozeer... Dat het moet gaan over de vraag de komende dagen. wie had de schuld en, en welke procedure gaan we nu volgen. We leven in Europa. We leven in een, in een grotere uh, maatschappelijke en economische wereld. En al die mensen die daar werken en, en wonen. En, en verzorgd worden, ja. die zitten toch te kijken naar het binnenhof. Wordt het eens over iets en gaan niet iedereen je eigen verhaal houden. Maar kan dat voor de verkiezingen eens worden, bijvoorbeeld over de, de hypotheekrente. of de bouwmarkt waar u in zit? dat, ja, het dat zou, is... vreemd, zou vreemd zijn. Uh, na zoveel maanden van, van onzekerheid, als iedereen nu in verkiezingstijd. Zijn eigen verhaal zou gaan, gaan houden. Eh, en mensen zeggen, nou, dat is interessant. Maar ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben. Want dan hoor ik allemaal verschillende eh, verhalen. Dus de kans bij uitstek is nu voor partijen aan het Binnenhof om in deze dagen eh, te laten zien eh, waar men het wel over eens kan worden en waar niet. En eh, de eerste reacties geven me in die zin wel moed: eh, dat men niet alleen maar dat akkoord akkoordshoorst nu naar buiten is gekomen. Uh, afgewezen heeft natuurlijk. Iedereen zal wel een eigen regeltje hebben waarvan die zei: Nou, dat had ik, als ik het helemaal alleen had uh, te vertellen, uh, misschien anders gedaan. Maar ik. ik Minister Hoops uh, schudt hier uh, een beetje zijn hoofd. Nou, in die zin dat ik bedoel dat akkoord. Uh, we weten dat er iets op internet is verschenen en dat er een doorberekening van het CPB ligt. Maar kijk, het kabinet is natuurlijk nu op dit moment niet aan de lead. Dat is de Kamer. De Kamer is nu, uh, heeft nu de lead. Uh, zal dat ook moeten nemen. Vanuit de Kamer zal duidelijk moeten, moeten komen richting het minderheidskabinet. Wat nu nog meer een minderheidskabinet is dan ooit. Uh, uh, wat er in de komende tijd uh, kan gaan uh, gebeuren. En dan moeten partijen dus wel uh, de schouders tegen elkaar aanzetten. En dat dat lastig is, omdat er ook verkiezingen aankomen... dat onderken ik ook, of erken ik ook. Want dat is, uh, dat is best ingewikkeld. Je wil een eigen verhaal hebben, maar je zult ook uh, moeten samenwerken. Maar dat heeft te maken met prioriteiten die je maar, moet maar stellen. Maar kan je dat in, in praktische zin uit elkaar houden? Dat je bijvoorbeeld zegt, we gaan nu praten over wat er in 2013 moet gebeuren... en pas na de verkiezingen over wat er daarna moet gebeuren. Is dat denkbaar? Nou, uh, 2013 is inderdaad onze eerste uh, prioriteit nu... Omdat we ook naar Brussel toe iets zullen moeten duidelijk maken. Maar niet alleen op Brussel. Uh, we zien dat onze staatsschuld aan het, uh, enorm aan het stijgen is. Ons begrotingstekort uh, groot is. Dus we zullen ook in belang van onze kinderen en kleinkinderen... daar nu ook een aanpak voor moeten hebben. En dan kunnen we het ons niet permitteren dat we nog weer eens een keer maanden... gewoon weer extra tijd uh, kwijtraken waar er al heel veel tijd verloren is gegaan. Dus dat is een grote verantwoordelijkheid... die op schouders van iedere politicus in het binnenhof rust. Ja, mevrouw vrouw zijn Politieke partijen daartoe in staat, denkt u, om zo'n scheiding aan te brengen tussen wat nu moet voor 2013 en dan bewaren voor de, voor de campagne wat de ideeën over daarna zijn? Denkt u? Um, ik hoop het. Ik denk wel, uh, dit is natuurlijk wel een, een uiterst zorgelijke situatie nu. Uh, de datum van 30 april staat vast. Um, uh, dus de Kamer zal ook in, in de komende dagen zich uh, moeten uitspreken. 30 april moet er wat aan Brussel gemeld worden precies. voor de plannen voor volgend jaar, hè? Ja, ja, precies. Ho hoe wij denken aan, aan de 3 norm te gaan voldoen. Um, en uiteindelijk uh, ben ik het ook eens met de heer Slob... dat het uiteindelijk uh, in eerste instantie nu aan de Kamer is... om te bepalen hoe het nu verder gaat. Er is ook uh, sinds vorige maand een, een bepaling in het reglement van orde... voor de Tweede Kamer opgenomen, waarbij, waar, waarin ook staat dat... Uh, dat, uh, waarbij eigenlijk uh, de Kamer een, een grotere rol naar zich toetrekt... als het gaat om uh, de kabinetsformatie. Ja, uh, maar waar ook al in staat dat in geval van een tussentijdse val van het kabinet... Uh, dat het aan de Kamer is om een debat te voeren over de vraag... Uh, naar de wenselijkheid of de richting uh, van, uh, van uh, een, een eventuele nieuwe kabinetsformatie. Ja, dus dat, dat zou eigenlijk nu voor het eerst in de praktijk zijn... dat die Kamer dat dan waar moet maken? Ja, het is natuurlijk wel de vraag of de Kamer dat ook gaat doen. Uh, die procedure is opgenomen... Um, het had eigenlijk niet opgenomen uh, hoeven worden, strikt genomen. Dus het is uh, uh, aan de Kamer altijd al geweest om, uh, om zich daarover uit te spreken. Uh, kennelijk is het, denk ik, uh, is, is het denk ik zo dat uh, partijen toch geneigd zijn om een kaart op de borst te houden. Is het wel buiten... logisch dat Rutte nu naar de koningin is dan? Of had hij eigenlijk naar de Kamer gemoeten, volgens dat nieuwe reglement? Ehm... Um... Uh, het reglement van orde voor de Tweede Kamer bindt alleen de Tweede Kamer zelf. Uh, dus het kan ge geen externe okay. binden. Tegelijkertijd uh, kan de Kamer wel de minister-president naar de, na de Kamer halen. Uh, ja. Ja, nou, terecht wordt hier aangegeven dat de Kamer gewoon altijd al mogelijkheden heeft gehad... om uh, debatten te voeren en duidelijkheid te geven. Daar hebben ze nooit echt goed gebruik van gemaakt. Dus wij hebben tegen dit nieuwe artikel in het reglement van orde gestemd... omdat er een andere doelstelling achter zat. Men wil gewoon haar majesteit de koningin buitenspel zetten. Nou, als ik er met één vrouw in dit land uh, blij ben, uh, dan is het... Nou, eigenlijk moet ik twee zeggen, want ik <laughs> ja, ben niet op mijn eigen vrouw maar meelijkt. Zo'n zo stop zich ja, ja. Ja. Nee, dat, uh, dat, dat eventjes buiten de politiek houdend. Uh, <laughs> is het wel, hare majesteit de koningin, die, die, die zoveel wijsheid uh, heeft. En in dit, juist in dit soort situaties uh, van grote waarde uh, kan zijn. Maar, dus, maar moet hij daar nu heen, of heeft hij er zoveel voor nee, op gekozen? dit moment is het natuurlijk even anders, omdat het kabinet uh, is. Dat artikel ging met name over, als er een de nieuw kabinet formatie. geformeerd, na ja, verkiezingen. Dus hij doet nou nog maar gewoon wat hij moet dus ja. doen. Maar wat u betreft ja. dus niet een kamer, de Kamer die een formateur aanwijst. Nou, dat hoeft wat mij betreft niet. En ik ben bang dat dat weer ontzettend veel tijdverlies met zich mee gaat brengen. Dus... Dat is een voorstel van de mevrouw Staper. Die zei: laten we nu een, een, een formateur, een informateur benoemen, die gaat kijken hoe ver we hebben kunnen komen met die begroting. Kijk, als nu blijkt dat, uh, dat, dat het ons weer niet lukt, maar dat zou echt weer het etaleren van een grote onmacht zijn. Uh, om uh, nu niet een aantal belangrijke besluiten te nemen. Wat mij betreft overigens ook nog een paar correcties met betrekking tot wat het kabinet heeft gedaan, wat heel slecht voor Nederland uitwerkt. Dat, dat zou het je daarmee kunnen van nemen. Dat zou je daarmee mee kunnen nemen. Uh, uh, dan, uh, ja, dan, dan, dan zijn we toch ook bezig om er weer een extra schetsvertoning van te maken... waar we nou juist die weken achter, uh, achter die hekken bij het katshuis uh, met elkaar denk ik terecht veroordeeld hebben. Ja, ja. meneer Slob, uh, hier even vanuit Den Haag. Ja, meneer Brinkman. Ik heb ook, ook nog een blauwe maandag staatsrecht uh, gestudeerd. Kijk. De feitelijke situatie is toch dat de burgers van dit land in de ochtendkrant... hebben gezien welke ideeën het kabinet uh, had... Uh, ik neem aan dat de Kamerfracties uh, uh, daar ook kennis van uh, hebben genomen. En, uh, wie weet uh, komt de uh, minister-president nog met, met nadere uh, toelichting daarop. Dan is het toch denkbaar dat je direct daarna uh, met elkaar... ik treed er nou verder niet in wat men daarvan moet vinden... maar met elkaar over de inhoud van gesprek, in, in gesprek gaat. Omdat uh, uh, Brussel vermoedelijk... Uh, zal vragen, uh, uh, Nederland, Nederlandse politiek, uh, hoe, hoe denkt u dit te gaan oplossen? En, en, en daar duid ik eigenlijk op, uh, volgens mij moet je nu niet te veel tijd aan procedures uh, uh, besteden, maar gewoon met elkaar in het belang van het land, kijken over die grote maatregelen, uh, nou, wat, wat vinden we daarvan? Kunnen we daar in een bredere politieke samenstelling uh, het over eens worden? Ik, nou, het is niet aan mij om er hier via de microfoon al het een en ander van te vinden. Nou, maar maar mag, of, wees, hoor. Nou, mag Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd of, of het kabinet, uh, de twee partijen die het kabinet vormen, CDA en VVD... nu nog helemaal achter dat plan staan. Nu Wilders is weggelopen. Want er staat bijvoorbeeld in 750 miljoen bezuinig op ontwikkelingssamenwerking. Nou, wil het, het CDA het lijkt, dat, dat voor zijn kap dat, nemen? dat gevraagd zal worden in het Kamerdebat aan, aan de desbetreffende dat fracties. Dat zullen we zeker doen. En er liggen inmiddels ook al van andere fracties... Waaronder van de ChristenUnie liggen er ook al crisispakketten. Wij hebben ons crisispakket Idealen in Crisistijd ook naar buiten gebracht. Daar maken we ook in duidelijk dat we bijvoorbeeld volgend jaar ook naar de 3% zouden willen, als dat maar even kan. En, en ook doorkijken naar de toekomst als het gaat om bepaalde idealen die je hebt. Uh, rond de treinen die nu helemaal uh, vastzitten. Dus dat kunnen we inderdaad ook confronteren met waar het kabinet dan nu... Uh, zo lijkt uh, consensus over heeft. En laten we dan kijken waar we uitkomen. Ja. Mevrouw oh, Gurenk, ja. in, in, uh, in het buitenland, bijvoorbeeld in Italië... Uh, is, ook wel, is er gewoon voor gekozen om een zakenkabinet aan te stellen. Hè? Mario Monti van buiten afgekomen. Is dat voor Nederland een optie of staat dat toch wat ver van ons af? Ik denk dat dat wat ver van ons af staat. Uh, ons land heeft wel zakenkabinetten gekend uh, in de 19e eeuw. Uh, tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn er een soort van mengvormen geweest. Dus uh, had je uh, semi-zakenkabinetten. Uh, waarbij een aantal beroepspolitici uh, uh, aan deelnamen. En daarnaast ook wel wat mensen van buiten. Dus technocraten, academici, uh, um, noem maar op. Uh, Voorzitter van Bouwend Nederland of zo. Het zou kunnen, het zou kunnen. Nou, we weten hoe het met Colijn 5 afgelopen is. Ja, hè? zeker. Ja. Die overleefde ja. niet eens dat over de regeringsverklaring. Maar meneer wel is dat, is dat voor u uit het veld... Ik spreek u dan nu even aan als voorzitter van Bouw Nederland... Staat, staat het veld ook niet te popelen om te zeggen van nou ja, als jullie het dan in Den Haag niet voor elkaar krijgen, dan gaan wij het al doen? Nou, kijk, op zelf is wel duidelijk in zo'n week hoe ingewikkeld het is om het bij dit soort grote bedragen, in dit, onder dit soort economische druk, het, het eens te worden. Dat is ook de reden waarom partijen zoals VNO, Bouwen Nederland, ik denk dat ook dat in, in bondskringen en in het onderwijs en overal uh, leeft. Vertel ons nu uh, waar we voor staan. We snappen heus wel dat we bordje bij bordje moeten leggen. Dat ook wij onze bijdrage moeten leveren. Dus je hebt van Bouwend Nederland de afgelopen maanden ook niet gehoord dat er niks kan. Maar wij vinden het zouden wel heel erg betreuren. Als de komende dagen nu in het binnenhof alleen nagedacht wordt over de vraag hoe we de verkiezingen gaan organiseren. Terwijl de mensen, huurders en kopers willen weten wat gaat er nu in die woningmarkt gebeuren. Ja, maar staat u dan te popelen? Dat u denkt van ja, als het maar weer allemaal over die verkiezingen gaat. Doe nou eens wat. Nou ja, wij uh, gaan uiteraard in deze dagen nog intensiever dan we anders al uh, doen... ons verhaal vertellen hoe het, uh, hoe het zou kunnen. Ik ben benieuwd of er buiten wat er in de krant is uh, gemeld over de woning... maar nog meer te uh, melden uh, is. Ik, ik vond het op zichzelf aantrekkelijk... hoezeer ook de bouwproductie niet onmiddellijk op gang komt... maar dat er zekerheid leek te worden geboden... dat de aftrek, de aftrek als zodanig zou blijven bestaan... en dat bestaande... Uh, regelingen ook uh, geërbiedigd zouden worden... en dat je voor de nieuwe situatie weer zou moeten aflossen. Ja. Dat is ook, zo ook ja. normaal dat je niet ten eeuwige dagen van de staat kunt lenen. Nou, dat de overdragsbelasting meneer, het... naar beneden zou gaan. Nou, ja, maar er zijn voorbeelden waar mensen toen ja. ze de ochtendkrant lazen... dachten, nou, dat is dan in ieder geval uh, iets. Maar, maar ja, je... dat staat eigenlijk op hetzelfde moment weer op losse schroeven. Ja, maar de, u, u kunt toch niet echt verwachten... dat we nu met z'n allen in de komende weken duidelijkheid krijgen... hoe het verder zal gaan met die hypotheekrenteaftrek. Want dat zal, hoe je het ook verkeerd, toch altijd onderdeel zijn van een verkiezingscampagne, ja, tenzij je zegt, luister ik ga als politieke groeperingen, meervoud, hè, dus in de, in de Brede Kamer, met elkaar kijken hoe wij een, een, een, een degelijke reactie in de richting van Brussel met elkaar kunnen formuleren, zodat er vertrouwen is in Brussel, in de Europese markt, maar ook in onszelf, en dat we dus niet de boel als het ware vooruit schuiven. En, en dan maar uit, dat, dat onderwerp uitsluiten voor de verkiezingscampagne? Ja, wat je kunt opruimen. Afgelopen weekend heeft het wel laten zien dat er elk weekend wel weer wat is. Maar uh, één ding is zeker, als je vanmorgen naar de, hoe heet het, naar de televisie te kijken en de krant uh, uh, leest... dan zie je dat er in financiële zin bij elk uur de rekening ja, nee, oploopt. Nee, dat is helder. Maar dat betekent de aftrek die volgend jaar nog helemaal geen geld oplevert. Als je daar wat aan zou doen. Nee, maar op het moment dat je aan Brussel kunt, kunt laten weten uh, hoe de woningmarkt de komende tijd... Uh, in elkaar steekt. Of de pensioenmarkt... of de arbeidsmarkt, of wat u ook verder voor... onderwerp zou willen nemen. Dan denk ik dat dat... ook helpt om het vertrouwen okay. in de... zeg maar, de degelijkheid van ons systeem... overeind te houden. Dat is... Uh, wat, naar mijn gevoel, uh, de mensen nu willen. Zekerheid en ook het gevoel van... Uh, nou, even niet gehakketak. We snappen heus wel... dat we zelf ook een stukje moeten ja. inleveren. Misschien zelfs wel op een nullijn, maar... Uh, niet, niet een jaar verder bewijzen. Oké, okay. Arie-Slop, laatste vraag voordat u weg moet naar Den Haag. Uh, kan het parlement gewoon op reces? Ergens, uh, wat is het? Uh, eind juni? Ja, het reces gaat officieel 5 juli in. Maar ik denk dat wij zeker ook nu we met elkaar zullen moeten gaan debatteren wat we willen. En de begroting moet in orde worden gemaakt. Dat we dat dus niet volledig bij de regering kunnen stallen. Dus we zullen zelf ook paraat moeten blijven. Dus ik denk dat wij later met recess moeten gaan. En de, de, de Kamer gaat eigenlijk regeren. Tot wanneer gaat dat dan duren? Wanneer kunnen jullie wel met de recess? denkt u? Nou ja, we zullen op een moment denk ik wel even weg moeten. Maar er zal een begroting moeten komen. En daar moet overleg over zijn. De regering kan niet zomaar iets gaan vaststellen. Zonder dat ze daarover contacten en overleg met de Kamer heeft dus gehad. Dus niet 5 juli? Maar 5 augustus of zo? Dat zou kunnen. Ja, dat zal moeten blijken. Kijk, ik hoop dat we meer snelheid uh, kunnen gaan maken. Want ik ben het met de heer Brinkman eens. Er moet echt wat gebeuren. Die woningmarkt is inderdaad een probleem. De heer Brinkman is overigens ook voorzitter van CDA, ja, de cda Ja, daar gaan we het drie over hebben. Ja, en die ja. heeft uh, met zijn CDA-fractie toch wel, uh, denk ik, ook een beetje op de rem gestaan om op dat terrein wat te gaan bewegen. Maar gelukkig, dat kunnen we nu achter ons laten. Laten we de schouders tegen elkaar aanzetten en de problemen aangepakken. Wij nemen afscheid van Arie Slop. Want die gaat schielijk naar Den Haag. Hartelijk dank dat u hier was. En zo meteen na het nieuws van half drie praten we verder met staatsrechtgeleerde Elvira Geurink. Met Elko Brinkman over de, het Eerste Kamerfractievoorzitterschap van het CDA. En met Albert Kooi die de kip mee heeft genomen. Eerst het nieuws van half drie. Dat wordt gelezen door Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. Premier Rutte brengt op dit moment aan koningin Beatrix verslag uit... van het kabinetsberaad over de politieke situatie. Na verluidt zal hij het ontslag van zijn kabinet aanbieden... nu het Katshuisberaad is mislukt. Officieel is alleen meegedeeld dat hij de koningin informeert. Morgen houdt de Tweede Kamer een debat over de situatie die nu is ontstaan. Nederland zal laten zien dat het een solide financieel beleid kan voeren... dat heeft minister De Jager gezegd. Ook demissionaire kabinetten kunnen volgens hem forse maatregelen nemen... Volgens de jager is het in het belang van iedereen in Nederland dat de boel niet op zijn beloop wordt gelaten. Hij hoopt dat de Kamer daaraan wil meewerken. Het Bisdom den Bos verkeert in financiële problemen. Door teruglopend kerkbezoek dalen de inkomsten. Het Bisdom ontslaat een derde van zijn personeel. Door de reorganisatie verdwijnt het Bisdomblad na 90 jaar en wordt de afdeling Kerkelijke Kunst opgeheven. De Europese Unie schort de meeste sancties tegen Birma een jaar op. De EU wil met die maatregel de democratische hervormingen in Birma stimuleren. Door het opschorten van de sancties mogen bedrijven straks weer handel drijven met Birma. En ook komt het land in aanmerking voor ontwikkelingshulp en buitenlandse investeringen. Het wapenembargo tegen Birma blijft wel van kracht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws voor dit moment. Aan de BVKersinformatie is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Rijnsweerd staat twee kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Radio 1, dit is de dag. Echt mooi dat u luistert. Nou, dit is de dag met aan tafel. Elke Brinkman, fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer en voorzitter van Bouwer Nederland Staatsrechtsgeleerde geleerde Elvier Geuring en chefkok Albert Kooi. U kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DED of ga naar de website dit is de We gaan eerst naar Tim Overdiek. Voor de uh, reactie die we ook vanuit Den Haag uh, binnenkrijgen, Thijs. Een uh, positief verslaggever Marcel Bril. Die sprak met D66-leider Alexander Pechtold. Die vond het onvermijdelijk dat premier Rutte naar koningin Beatrix ging om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Ja, ik had het chieker gevonden als het na debat met de Tweede Kamer uh, was. Maar dat laat dat spijkers op laag water voor staatsrechtelijk zijn. Ik, uh, ik had het liever gehad dat het als uitkomst van het Kamerdebat was geweest. Want dan kan je ook met een regering afspreken... Uh, wat doe je nog wel en wat doe je nog niet in demissionaire periode. Maar aan de andere kant is het toch ook goed om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben. Ja, maar daar uh, 24 uren uh, kunnen er ook nog wel af. Wat nu? Dat is een korte vraag, maar ja, het is wel een belangrijke vraag. Ja, 2013. Dat is een heel kort antwoord. Dan hebben we een begroting. die uh, helemaal uit de pas gaat lopen. als we, als we nu niks doen. Uh, we hebben zaterdag een aantal plannen gezien van CDA en VVD. waar D66 delen in herkent. Uh, dat zijn niet allemaal vrolijke zaken. De nullijn, uh, BTW-verhoging. Uh, maar dat maakt wel mogelijk. dat je andere zaken. zoals de overdragsbelasting, die omlaag moet. Uh, en laag moet blijven per 1 juli. dat je die ook mogelijk maakt. dat je een aantal. Uh, bezuiniging ook terugdraait, op passend onderwijs, de griffierechten. Uh, als partijen daar verantwoordelijkheid voor nemen... dan kunnen we in ieder geval een stap maken. VVD en CDA waren er toe bereid, hebben we gezien... in dat plan dat uitgelekt is. Um, zegt u dus eigenlijk... we kunnen heel snel goed zaken doen met deze twee partijen? We kunnen in de Kamer goed zaken doen. Uh, als we dat op de korte termijn doen... en als we vervolgens de grote hervormingen... Uh, en de uitwerking op langere termijn voorleggen aan de kiezer. Uh, maar de kiezer zal het ons niet kwalijk nemen... dat we op dit moment even zorgen... dat er niet nog meer staatsschuld wordt doorgeschoven... naar volgende generaties. En dat we, zoiets als op de woningmarkt... zorgen dat er enige rust komt... doordat die overdragsbelasting dadelijk niet weer naar 6 gaat. Ik denk dat heel veel mensen dat prettiger vinden dan dat we nu alleen maar weer de spandoeken uitrollen... en de posters gaan plakken. Kunt u eens uitleggen hoe het praktisch nu verder gaat? Heeft u bijvoorbeeld nu al om tafel gezeten met Mark Rutte? Uh, ik heb met Rutte alleen wat sms-contact gehad... maar dat was ook meer om in de persoonlijke sfeer te laten weten... ja, uh, dit is een tegenvaller voor je. Uh, ik heb natuurlijk met collega's vanmiddag om twee uur gesproken. Ik spreek ze allemaal. Uh, we proberen ook het dus debat morgen ergens over gaat, Daarom komen we om vier uur weer bij elkaar. Verkiezingsdatum zal heel erg belangrijk zijn... voor of we überhaupt nog de ruimte hebben... om op dit moment een constructief overleg te hebben. Het is een hele rare situatie eigenlijk nu. Want er moet samengewerkt worden voor 2013 om tot een pakket te komen. In ieder geval, dat is het uitgangspunt van vele partijen. Maar aan de andere kant ja, begint de verkiezingscampagne nu al. En moet je dus de verschillen uitvergroten. Hoe gaat een politicus als Alexander Pechtold dat voor elkaar boksen... om geloofwaardig te blijven richting de kiezen? Ik denk dat de kiezer heel erg zit te wachten, niet alleen op verschillen... maar ook op waar ben je net over eens. D66, voorspel ik u, zal geen 76 zetels gaan halen. Ik hoop dat het er weer meer zijn dan de tien die we de vorige keer haalden. Maar dat betekent dat je moet samenwerken. En ook mijn houding tegenover dit kabinet de afgelopen anderhalf jaar... een kabinet wat ik absoluut niet zag zitten, dat weet iedereen... is altijd geweest, wat is jullie plan, wat is mijn plan... en wat zetten we tegenover elkaar om vervolgens tot goed beleid te komen. Is er ook iets goed aan deze crisis... Nou, op de korte termijn niet. Ik maak me echt zorgen. Als je vandaag ziet dat de beurs 300 uh, punten aantikt... als je ziet dat het consumentenvertrouwen daalt... dat we grote kans maken dat we dadelijk meer rente uh, gaan betalen... Dat, uh, dat, daar, maak ik, daar maak ik me absoluut zorgen over. Daar word ik niet vrolijk van. Uh, maar dat we geen verkiezingen in mei 2015 hebben... dat is het winstpunt. Het winstpunt. En we kijken natuurlijk later vanmiddag... ook naar de beurzen, hoe die reageren. We kijken nog steeds rond in Den Haag voor meer eh, reacties thuis. We kijken ook vooral naar Paleishuis Stempels. En zodra premier Rutte terugkeert naar het torentje... komen we bij u terug, of zoveel eerder met ander nieuws uit Den Haag. Dankjewel Tim, hoor straks opnieuw. Wij gaan verder praten met Elko Brinkman. Nu maar even in zijn hoedanigheid als fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, meneer Brinkman. Ja, er is natuurlijk in uw partij heel veel gedoe geweest over de vraag of, het, of uw partij mee zou moeten doen in deze coalitie. Hoe kijkt u daarop terug? Heel verstandig uh, geweest dat wij in deze uh, moeilijke periode toch hebben laten zien dat wij niet, niet weglopen voor verantwoordelijkheid. Dat wij uh, daar ook niet in de eerste plaats bezig zijn voor de populariteitsprijs. Degene die vanmorgen de ochtend kan opensloggen. En zagen dat het CDA bereid was om aan zo'n plan uh, uh, mee zijn handtekening uh, te geven. Die zullen wel uh, gezien hebben dat het CDA ja, gewoon eigenlijk vanuit de degelijkheid uh, bezig uh, probeert uh, te zijn. Uh, of dat gewaardeerd wordt moet later blijken. Nou ja, maar, door kiezen tot nu toe in de peilingen absoluut niet. Nee, maar ik denk dat het debat van de komende dagen ook wel duidelijk zal maken dat het voor niemand een free ride is. We He? uh, moeten de exacte cijfers lijkt me maar aan het kabinet uh, vragen, maar 2013 is het voor de pauze gezet. Dat moet in ieder geval bekeken, uh, ja, bekeken worden. Een Maar het, oplossing het, het kost voor u wel wezen. heel veel als partij? Ja, het kost u wel heel veel. Maar het kost het land ook heel veel om, om dingen vooruit te schuiven. Hè. Toen we een paar weken geleden... Uh, velen hoorden nou ze... Ja, luister, dat kan allemaal niet, want dan gaat de economie kapot. Uh, je ziet toch in de doorrekening van het planbureau... die naar buiten is gebracht... dat dat op zichzelf ook gelukkig nog wel wat meevalt. Het kan altijd beter, maar je kunt niet zeggen... dat met zo'n pakket het hele een zaakje uh, naar de goeroe uh, zou gaan. Maar even, even, even los daarvan, uw partij heeft toch gewoon gekozen voor Geert Wilders... die op dit moment onbetrouwbaar blijkt te zijn? Nee, niet los daarvan. Uh, juist in samenhang daarmee... waarom is er zo intensief zoveel weken gesproken... om duidelijk te maken aan de heer Wilders... wat ook aan de, aan de start van die samenwerking stond... als je uh, stemmen haalt en kiezers iets belooft... dan ja. moet je er ook uh, voor staan uh, als het erom gaat... een aantal slechte boodschappen te verkopen. Maar hoe en, typeert u dan zijn opstelling nu? Nou ja, het is betreurenswaardig dat mensen die uh, in verkiezingstijd beloften uh, doen, en die vervolgens ook een, een soort medeverantwoordelijkheid dragen... kennelijk daarvoor op het beslissende moment terugschrikken. En dat is ook de reden waarom ik net voor de pauze de opmerking maakte... probeer nu met elkaar het eens te worden aan het Binnenhof. Maar de mensen binnen uw partij die bij voorbaat al zeiden... het is een onbetrouwbare partner, die hebben dan toch gewoon gelijk gekregen? Ja, maar je kunt niet zeggen als anderhalf miljoen mensen uh, zeggen... ik vind eigenlijk wel een interessante mening... Uh, dat je daar verder geen aandacht aan geeft. Het zou toch ook vreemd zijn... Als we andere partijen die uh, zeggen, nou je kunt wel een jaartje wachten of je hoeft niet dit of je hoeft niet dat. Als we dan zouden zeggen, we praten niet met, uh, met u. Dus mijn, mijn stelling uh, is dat in deze moeilijke situatie, waarin ook het hele land politiek en maatschappelijk versplinterd uh, is. Moet je proberen het eens te worden. Ook met de ja. mensen die misschien op, in aanvang het niet met je eens lijken te zijn. En ik betreur het zeer op zichzelf, dat, uh, dat we na zeven weken pas... tot die de conclusie uh, okay. kwamen. Uw partij moet op zoek naar een nieuwe lijst trekken... want meneer Balken de, uh, is er niet meer, althans niet meer in de politiek. Wie heeft uw voorkeur? Nou, ja, daar gaat uh, de partij de komende tijd uh, een beslissing over nemen. Zeker? Ik denk dat dat vrij snel uh, zal gaan. Hoezo, Ik denk hoe snel, op... denkt u? Ja, dat kan ik niet op een dag nog. Maar moet er een, een, weken... een, een referendum over komen, wat u betreft? Nou, nogmaals, daar gaat de partij over. En vraagt de opvatting? Het... Ja, mijn opvatting is dat dat geen weken moet duren. Omdat waarschijnlijk er toch betrekkelijk snel verkiezingen zullen zijn. En men wil weten wie er de leiding heeft. Het is ja. ook wel duidelijk dat dat iemand moet zijn die ja, niet zomaar uit de wei wordt geplukt. Want het gaat er <laughs> natuurlijk om dat je direct. Nee, nee maar dat ja, uit de wei ik... geplukt is wel leuk. Ik moest meteen aan een boer denken, maar dat hoeft dus niet, zegt hij. Of dat moet misschien juist wel niet. Nou, wat ik geen bedoel inbreker, is dat je geen groentje uh, daar moet hebben. Ik ben zeer voor de afdeling uh, vernieuwing. Ik heb nadrukkelijk uh, ook uh, gezegd dat je, als je van de oude garde bent... dat je dan uh, je niet moet bemoeien met de directe politiek. En uh, dat betekent dus ook dat in dit geval... ik nou niet moet gaan zeggen, ik uh, zou dit of ik zou dat. Nee. Ik zeg maar wel. Maar laten we even naar een paar uh, mogelijke kandidaten luisteren dan. Moment. Dat ik mijn partijleiderschap direct neerleg... Het CDA. zit verlegen om een leider. We dus. hebben een hele hoop goede mensen, gelukkig. Dames en heren. Ik zal niet de komende leider van het CDA zijn. Maxime Verhagen weet dat hij die nieuwe persoon niet zal zijn. Ik heb die ambitie niet, maar ook ben ik niet beschikbaar... als het over vier jaar de vraag zou zijn. Ik heb ontzettend veel zin om de kar van het CDA te blijven duwen. Ja, nou, dat waren er een paar. Eurlings hoorde ik. Jan Jager, Henk Bleker. Hoorde u hem erbij zitten? Nou, het is een aardige poging om mij te verleiden. Maar dat lukt alleen mijn kleindochters. Uh, uh, wat, uh... Nou, die hebben we gebeld. <laughs> ja. Maar uh, wat, wat, denk ik, uh, achter mijn opmerking steekt... dat het geen groentje uh, moet zijn, is dat... Uh, echt ook in de komende weken en maanden er iemand uh, uh, beschikbaar moet zijn... Uh, die, bij wijze van spreken, als die gebeld wordt, direct kan, kan beginnen. Want het, het gaat over, uh, over iets. En het gaat niet in de eerste plaats, denk ik, om uh, de populariteitsprijs in een modeshow of, of, of, of andere populariteit. Nee, maar het moet wel uh, iemand zijn die kiezers kan trekken natuurlijk. Ja, maar ik denk dat uiteindelijk CDA'ers nu zien... dat degenen die in moeilijke tijden verantwoordelijkheid willen nemen... die zeer precies zijn, die ook nadat er problemen ontstonden afgelopen weekend... toch weer door zijn gegaan en hebben gezegd... laten we nadenken hoe wij nu de komende dagen met andere partijen in de Kamer... ook op weg naar verkiezingen toch een aantal beslissingen kunnen voorbereiden... dat die uiteindelijk meer steun hebben dan hmm. u en ik spontaan wellicht zouden Moet denken. Moet een heel constructief type zijn. Ja, sowieso. Kijk, dat, uh, je hebt het hier niet voor het zeggen alleen. En het CDA al helemaal uh, niet. Dus uh, laat, laten we uh, nou maar eens opletten wat de partij de komende dagen gaat doen. Ja, u heeft er alle vertrouwen in dat er snel een leider uh, wordt aangewezen. Uh, zo is het. En, en ondertussen wordt het werk gewoon gedaan door de, door de officieren van dienst. Ik ja. bedoel, Er, er, er zit uh, de minister van Financiën, er zit een fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Mevrouw Spies ik regelmatig weer rondom de woningmarkt en dergelijke tegen. Dat zijn allemaal mensen die heel goed weten wat ze nu moeten doen en, en, en, en let daar vooral op. En uh, als u zegt niet uit het veld komen, dan kan je natuurlijk ook aan meneer Buma denken. Die, die is al volop als uh, officier aan, het, aan de gang. Ja, ik zeg al, ik ga niet op de namen in. Ik zeg alleen, iemand die nu, hoe goed hij ook is op de universiteit of in weet ik wat voor organisatie buiten het Binnenhof. Ik spreek toch ook een beetje uit ervaring dat je hier aan het Binnenhof wel een beetje moet weten hoe de hazen lopen. Hmm. En het gaat in dit geval ook over financiële en economische dingen. Daar moet je toch behoorlijk ingewerkt zijn. Ja, opklinkt, zou dit kunnen? Ja, ik, ik kan nog een hele serie namen uh, noemen. Tot we maar, gaan Ik hebben. hier over de radiomicrofoon <laughs> geen reactie. Nee, nee, en of je voor een leiderschapsverkiezing bent, horen we ook niet van u. Nee, ja, bovendien, de, de, de tijd uh, is, is nu heel, heel kort, hè. Uh, maar goed, uh, vraag natuurlijk aan mevrouw Peter, om die gaat erover. De, de voorzitter van de partij. Oké, okay, u zegt dat het CDA is niet in paniek. We gaan snel een nieuwe, constructieve leider aanwijzen en dan komt het helemaal goed. Nou, wij we zorgen ondertussen voor het land. We hebben mensen uh, op verantwoordelijke plekken uh, zitten. Uh, u, u noemt ze zelf al Buma. Die is niet van de televisie weg te slaan. Die, die kunnen we weisbekeken benachten en ontijd wakker maken. Wel zijn zoon om een net pak uh, uh, aan te trekken. En die, die legt u uit in, in ronde bewoordingen. Uh, hoe het moet. Uh, de, de jager Idemdito, mevrouw Spies, uh, anderen. Uh, ik draaf nu ook op. Om te laten zien he, dat het niet de tijd is voor, voor electorale spelletjes, maar gewoon uh, degelijk beleid. Er ook rekening mee houden dat Brussel waarschijnlijk niet alleen om een reactie zal vragen, maar ook een degelijke reactie waarin staat wat het parlement besloten uh, heeft. Parlement meervoud, hè? Eerste en Tweede Kamer samen. Ja, ja, Goed, nou ja, we komen niet heel veel verder. Althans, uh, uw boodschap is helder, maar dat waren we heel graag kunnen horen. Leest u, u hem nog, nog eens na de komende dagen? Ja, dat nou, gaan we doen. Er was toch een, een tweet van Wim van der Kamp, die zei... Veel CDA-mensen zijn blij dat het experiment met de PVV is beëindigd. Met rechtse politiek is niks mis, maar met onbeschaamd beledigen wel. Zou u die tweet onderschrijven? Ik twitter niet, dus ook nu niet. <laughs> dat vroeg ik helemaal niet. Nee, maar dit antwoord ik. Bent u het met hem eens? Ik antwoord wat ik u net antwoordde. <laughs> toch dank voor uw komst. Graag gedaan, ik verslink meenemen, een slokje. Als ze kijkt en je voelt dat ze je ook zitten zet. Als ze al door haar haar zit te draaien als ze pret. Dan lek je alles goed. Dan lek je alles mooi. De wereld in de zon. Als ze lacht, je een muur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 Dan ja, alles goed. Ja, alles goed. Ja, alles goed. Ja, alles goed.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 de wereld in the de wereld in the De wereld in the met De Wereld in de Zinnen. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Chefkok Albert Kooi, jij bent hier vandaag voor het eerst voor de nieuwe rubriek Melk en Honing. Vorige week liet Unilever een struik weten te stoppen met de zogenaamde plofkip... nadat actieclub Wakker Dier daar een campagne tegen had gevoerd. Een gewone kip in Nederland loopt nooit buiten, maar zit in een dichte schuur met duizenden anderen. En wordt maar zes weken oud... Zij betaalt de prijs voor het goedkope vlees in uw supermarkt. Doe er niet aan mee, koop geen kiloknallers. Robert Kooi, jij werd helemaal blij toen bleek dat dit spotje effect had gehad. Vertel, waarom? Nou, natuurlijk, ik vind dat wakker die zo verschrikkelijk goed bezig is de uh, laatste jaren. Dat zie ik op de, de reclamespots die ze dan uh, voorbij laten gaan. En eigenlijk ja, toch, toch goed opkomt voor, uh, voor de kwaliteit van ons eten. Het gaat mij niet alleen om de dieren, dat is voor mij heel belangrijk, want ik heb natuurlijk de laatste dagen en, en vandaag net ook weer in deze uitzending alles gehoord over crisis. Nou, ik denk dat ik natuurlijk al langer bezig ben met een andere crisis, en dat is de voedselcrisis. En dat dat een wakker dier onder andere opkomt voor in dit geval de kip, maar eh, ik zou ook op willen komen voor, laat we zeggen, al het eten wat wij eh, ter beschikking hebben en wat er in de supermarkten ligt. Ja, want daar is wel wat mis mee met dat eten, zei. jij. Ja, het is verschrikkelijk. Het is echt... En wat nog erger is, eh, dat wij als gewone consumenten... Dus gewone mensen die gewoon voor thuis eten koken... niet meer weten wat nou goed en, en niet goed is. He, je gaat boodschappen doen, je ziet alles om je heen. En eigenlijk zie je zoveel verschrikkelijke gifsoorten... wat in ons eten zit, maar je weet niet dat het gif is. Dus je loopt door de supermarkt. Wat, je... wat zie ik dan? Ik loop door de supermarkt. En wat zie ik dan waarvan ik niet weet dat het gif is, maar dat is het wel? Nou, pro probeer eens bij de zuivafdeling. Pak maar die, die lange rij producten, zoals we dat dan noemen. En probeer er maar eens gewoon een natuurlijk product uit te halen. Een pak melk, natuurlijk biologisch. Geen op smaak gemaakte yoghurtjes. Het is al moeilijk om iemand uit te leggen dat boter gewoon boter is en dat het gezond voor je is. In plaats van al die margarines, overigens ook wel een beetje door Unilever gemaakt. Want is dat allemaal gif? Is het echt zo erg? Dat is dit allemaal gif, in ja. Hm. En ik vind het, vind het nog erger, is eigenlijk dat er nog op sommige dingen op staat dat het gezond voor je is. En dat is eigenlijk nog erger, want wij denken dat dat maar al gezond als, voor je is. Als het is. al gif is, worden we er niet ziek van. Wij worden wel degelijk ziek. Moet je ja? kijken wat, wat er in de, de laatste nou ja, 50, 60, 70 jaar aan... aan Ziektebeelden bijgekomen Namelijk? zijn. We zullen niet zeggen. Nou, ik mag het niet hardop zeggen dat je er kanker van krijgt. Oké, okay, dat denk ik, je wel. Ik, ik, ik durf dat te zeggen als kok. Hm. Wetenschappers zijn het absoluut niet met me eens. Dat is, dat is ook logisch. Die moeten alle wetenschappelijk onderbouwen. Maar ik als kok maken we gewoon druk. Maar waar krijgen we kanker van dan, volgens jou? Van alle chemische toevoegingen in ons eten. Goed. Zoals even naar die plofkip? Ja. Jij hebt hier een schaal. Uh, ja. Daar liggen twee gebraden kippetjes op. Nou Zij gekookt. In vaak zijn oh, ze gekookt, gekookt. om heel natuurlijk te zijn blijven gekookt. zijn. En, en, en we hebben inmiddels al begrepen dat de grote... dat is niet de plofkip, maar de biologische kip. De kleine is dus de plofkip. Wat, wat, ja. wat is nou het verschil? Nou, en Ten eerste is natuurlijk het verschil al. Daarom is de, is de echte kip uh, groter. Die heeft natuurlijk veel langer geleefd. Dus dat, dat, Ten eerste is het al dat hij de tijd heeft gehad om te volgroeien. Het is, het is eigenlijk wel zo dat een, een plofkip... dit kleine kippetje is eerder slagsrijp dan geslachtrijp. Het dus is natuurlijk te gek voor woorden dat wij dit soort dingen eten. He, ik ruik het al, er zit er zitten bijna een vieze smaak aan, of een geur aan. He, terwijl ik aan de andere kant, de bio, de, de, de, de, de schouderkip. waar ik de heerlijke smaken, zoals een ik zou moeten smaken. Dan hebben we het over, over gif of, of kanker. Als ik een, een pakje bouillonpoeder openmaak. met, met de E621. Dat ruik ik nu aan een kippenbillon. Als ik, als ik nu van deze kip een mooie billon maak... dan ruik ik die heerlijke geuren van wat kip moet zijn. Ja. He, je ziet ook een mooi lekker vet velletje eromheen. He, die heeft een kans gekregen om om te groeien zich te ontwikkelen. En je weet, vet heeft smaak. Dus dat, dat is al een duidelijk geur. Dat ik er goed in. uit. Van geuren, zit ernaast. Hoe, mm -hmm. hoe, hoe kijkt u naar deze kip? Bekijk ze even. Of hoe ruikt u eraan? Ja, ruikt er eens aan. Neem een hapje. Nou. <laughs> Of ik... heeft u daar gezien nu? Nee, Nee, dank je. Ik moest even schrikken toen ik uh, net binnenkwam en uh, de kippetjes zag. Um, ja, je ziet denk ik toch wel een groot verschil. Uh, ze verschillen niet heel erg veel in grootte. Um, maar het is wel zo dat de iets grotere... Ik geloof dat de, de plofkip 40 dagen heeft geleefd... Ja. en de biologische kip 80 Ongeveer, dagen. Ja. Um, als je dan denkt dat het verschil tussen de beide kippen dus 40 dagen is... Um, uh, maar dat uiteindelijk de groei... Ja, je kunt je wel voorstellen dat dit vol zit met allerlei groeihormonen. Hm. Uh, want anders zou, zou, zou dit kippetje denk ik veel kleiner zijn geworden. Nou, het is natuurlijk niet alleen maar wat ze eten. Natuurlijk is het eten ook weer gemanipuleerd om zo zoveel mogelijk snel iets te ontwikkelen. Maar het is ook met name de, de hoeveelheid daglicht... Of nee, niet daglicht, licht wat ze krijgen. Ja. We, we imiteren eigenlijk een, een, een, een cyclus waarin wij... Wat, hey, wat wij ook doen, wij slapen en wij leven wij slapen en leven. Maar ze hebben erbij bij kippen... En dat doen ze met andere producten ook, met groente bijvoorbeeld... Ja, want je hebt hier ook twee bloemkolen liggen, ja, een hele grote. Ja, ook een plof bloemkool. Dat is een plof bloemkool, en, Nooit gehoord een... tot nu toe. En nou, dat een... heb ik ook een auto uitgevonden. Oh, maar ja, nee, van, nou, nou, ik vind nou... het wel heel origineel. En een kleine, dat is dan een biologische. Ja, want ik heb, ik heb, uh, ik heb vanmorgen boodschappen gedaan. En uh, eigenlijk, of, eigenlijk is het te gek voor woorden. Want ik, dan zie je deze bloemkool, biologisch, het eigen land, heel klein. Nog maar. Het, is het seizoen is net begonnen. Daar moet je bijna 3 euro voor betalen. Terwijl deze plofbloemkool, die heel snel gegroeid is... en ik, ik durf te zeggen dat de smaak ook veel minder intens is... Hè, want dat is, is voor mij eigenlijk nog veel belangrijker. Het gaat om smaak, het gaat om gezondheid. Hoe lang heeft dit uh, kunnen duren om al die smaken en de vitamines... en alles wat lekker is in zo'n producten te laten krijgen? Ja. Als het heel snel groeit door middel van kunstmest en dat soort dingen... dan gaat het snel, dan hebben we veel volume maar we hebben geen smaak, geen smaak. we hebben geen structuur. Maar je noemde net ook al de prijs, en dat is voor heel veel mensen natuurlijk toch wel heel erg belangrijk. Dat, dat is, natuurlijk... is dat wel, dat, dat eten wat jij voorstaat, wat natuurlijk allemaal prachtig is, is dat eigenlijk wel te betalen voor de gemiddelde consument? Ja, ik heb er ook over nagedacht. Ik, ik, ik, ik denk heel veel over eten na natuurlijk. In de auto. En, uh, <laughs> en, altijd, ik ben oh. smorgels wakker, ik ben s'avonds in bed, ik denk aan, aan eten. Koken. Het, het heeft, heeft te maken met wat wij gewend zijn aan de hoeveelheden dierlijke producten en groenteproducten. Dat is, dat is al, ik heb nu net weer een nieuw boek gemaakt, maar het over de 80-20-principe gaat. En ik wil eigenlijk proberen mensen duidelijker te maken dat wij 80% groente moeten eten en 20% dieren. En dan is het Als je die verhou verhouding ziet, die 80-20, dan is de inkoop van groente, dit is natuurlijk veel duurder hè, dan eh, een kilo bloemkool, is natuurlijk eh, ten opzichte van een niet-bioloze duurder. Maar als ik dat vergelijk met een kilo van, van deze kip, dan is het, is het, de bloemkool is wel duurder, maar is de verhouding veel beter? Kan ik een beste kwaliteit stukje kip eten, maar veel minder? Een stuk met ook van de hele kip. En ik kan de beste groenten eten. Okay. Tijd voor onze dichter bij de dag. Echt met Hovenkamp. Goedemiddag. Dag Thijs. Uh, laat me horen. Ik heb even een klein aanloopje nodig. Uh, Daniel, uh, Daniel was net in de uitzending met een liedje in het Drents. Ik ja. ben een Drent. En in het Drents is het woord plof, bromfiets. Oké. Okay. Plof. Allerwegen ontploft wat vaststaan scheen, wat doen gebruikelijk. We zien een landschap waar rampspoed en ravage, geruchten, gekonkel en blamage. We zien handen in onschuld gewassen, we zien van de prins geen kwaad. We zien vingers wijzen of geheven, we zien bedweterijen, twist, We zien kippen van de stok vallen, we zien huizen onverklaarbaar bewoond. We zien keizers voor kiezers pronken met nieuwe kleren. We zien peilingen, dwalingen, achterkamers met gebroken ruiten. En op de plof. React door het duister, nor het land van melk en hunnig. Dankjewel, echt We zetten jouw gedicht op onze website. Daar is het later vandaag terug te lezen. Dit is de dag. Punt nu. En wij bedanken onze gasten Kok Albert Kooi en Elvira Geuring. en eerder spraken we ook met Elko Brinkman en met Arie Slop. Ja, de SGP is uh, nu het kabinet is gevallen, zijn een sleutelpositie kwijt. Zo meteen uh, na drie een reportage daarover. We gaan kijken op de Veluwe wat ze vinden van het vallen van dat kabinet voor de positie van de SGP. Ik denk de invloed die ze hebben kunnen uitoefenen, dat het wel goed heeft gevoeld voor die partijen. Vallen remmende werken, denk ik, op, op, op, de, op bepaalde... bepaalde vraagstukken zeker. Ja, en die, dat ze dat niet zien als een overwinning, maar dat ze zien dat zien als een plicht. Ze is dus recht in de Nederlandse samenleving. Straks een reportage over de positie van de SGP, die nu veranderd is. Maar eerst het nieuws van drie uur. Tot zo.